Acht uur, Freddy van Tijn met het NOS Journaal. De passagier die probeerde een Turks vliegtuig te kapen is overmeesterd. De man was stomdronken Hij riep dat er een bom aan boord was en hij wilde het vliegtuig naar Sochi laten vliegen. De piloten overtuigden de man dat ze inderdaad naar Sochi vlogen en waarschuwden de autoriteiten. Op het vliegveld van Istanbul werd hij overmeesterd. In Bosnië heeft de premier van de regionale regering zijn ontslag aangeboden. In Bosnië liepen de demonstraties vandaag uit op vernielingen. Het presidentiële paleis werd in brand gestoken. De demonstranten zijn woedend over de hoge werkloosheid en de corruptie. Het is nu wat rustiger, maar het kan volgens expert elk moment weer oplaaien het geweld. Vorig jaar zijn er ruim 10 miljoen verkeersboetes uitgedeeld. Dat zijn er 700.000 meer dan in 2012. De meeste boetes waren voor te hard rijden. En een kwart daarvan kwam van de trajectcontroles op de A4 bij Leidschendam. En de A2 tussen Amsterdam en Utrecht. Rond de nucleaire top in Den Haag in maart... worden vijf wedstrijden in de eredivisie toch verplaatst. Burgemeesters en de KVB hebben besloten dat de wedstrijden naar april gaan. De reden is dat er veel agenten nodig zijn voor de top... en die kunnen dan niet worden ingezet bij het voetballen. De KVB is teleurgesteld. En volgens de Voetbalbond zijn voetballiefhebbers de dupe. In Amsterdam hebben meer dan 10.000 mensen ten onrechte een stadspas gekregen... en het bonnenboekje dat erbij hoort. Het komt door een fout van consultancybedrijf Capgemini. De gemeente schat dat er met de fout een bedrag gemoeid is van 100.000 euro. Capgemini zegt dat het de kosten op zich neemt. De stadspas is een pas van de gemeente Amsterdam voor 65-plussers. Die kunnen daarmee korting krijgen op activiteiten in de stad. Zoals een tochtje met een rondvaartboot. Het weer, de wind neemt iets af, maar het gaat vannacht weer harder waaien. Het wordt 4 graden. Morgen eerst regen, later nog een bui en in het westen wat zon. En het wordt 6 tot 9 graden. Dit was het NOS-journaal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. De innovatieve achttrapsautomaat maakt BMW nog meer BMW.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 1 op straat. Met Rob Oudkerk. Goedenavond. Olympische Spelen in Sochi zijn officieel geopend. Maar daar zijn wij niet. Waar we wel zijn is op de Westermarkt in Amsterdam druilerig. En als u het gezien heeft, Sochi de openingsceremonie net... geen homo te zien of te horen. Incidenten hebben ze nog niet voorgedaan en voorlopig wint de grens van Poetin het. Wat er is Rusland, was er niks te horen hier des te meer. Hier heeft rond het plein, rond de Westertoren... een groep van zeker 500 man en vrouw... een soort alternatieve openingsceremonie gehouden. Er zijn honderden kaarsen op het homo-monument gezet... wat hier in de gracht is, als letterlijk vlammend protest... tegen de anti-homo-wetten in Rusland. Of de over de regen die hier met bak uit de hemel kwam... die vlammen nou letterlijk en figuurlijk. Zijn het onbetekenende theelichtjes? Allemaal mooi, allemaal begrijpelijk. Maar wat is nou eigenlijk het rendement tot nu toe geweest... van al onze westerse verontwaardiging? De boycott lijkt finaal mislukt. Arthur Japin is niet uitgenodigd. Irene Wust heeft een vriend in de arm genomen. En Rutte, de koning en de koningin... stonden net vier op het Russische wereldpodium. Is dat nou allemaal heel erg? Of zijn er nog andere manieren om de Russische homo's en lesbo's te ondersteunen? En is het bijvoorbeeld in Amerika dan wel zo goed geregeld? En zijn we hier dan wel het goede grote voorbeeld? U kunt meepraten 0800 1121 twitteren naar #1opstraat of mailen naar 1opstraat@ntr.nl. U kunt zelfs live meekijken in de bus. Het is wel radio, maar desalniettemin. Op onze website 1 straat.nl of radio1.nl. En als u meekijkt, dan ziet u zitten Tanja Ineke, de voorzitter van het COC... ...oud-Olympisch zwemmer Johan Kenkruijs, trendwatcher en allesweter... ...Ajid Bakas, publicist Chris Albers en ondernemer uh, Hans Verhoeven. Um, Hans Verhoeven, jij hebt net gesproken hier... Um, en volgens mij zei je, ik heb de pest in dat Bussemaker, de minister, die ook even sprak... dat hij nooit net naast mij, na mij sprak. Waarom? Nee, Bussemaker heeft niet gesproken op het homomonument... maar ik sprak Bussemaker zelf, want zij was wel hier op het monument even verderop. Waar werd ze niet gesproken dan? Um, omdat er vanuit de, de homobeweging erg veel bezwaar tegen was... dat zij hier nogmaals uh, op het homomonument, op ons monument... een regeringsstandpunt uh, zou komen. Dan? Waarom was ze hier dan? Dat moeten we aan haar vragen, dat weet ik niet. Dat kunnen we niet aan haar vragen, want ze zit niet in de bus. Maar waarom denkt u dat? Ik heb geen idee. Ze heeft er wat mij betreft niet te zoeken. Maar goed, ze gaf acte de présence, maar niet aan uh, plein publiek, zullen we maar zeggen. Uh, wat heeft u gezegd hier? Wat ik hier gezegd heb is dat uh, wij vanuit uh, een groot deel van de homobeweging er veel problemen mee hebben... dat deze regering met zo'n zware regeringsdelegatie afgereisd is naar Rusland. Dat er in Sochi op dit moment uh, feest wordt gevierd, onder meer door Rutte en onze koning. Terwijl wij vinden dat er in Rusland voor wat betreft de mensenrechten uh, en de rechten voor homoseksuele mannen en lesbische vrouwen niets te vieren valt. Hadden we moeten boycotten? Um, nee, ik vind niet dat je een boycott moet doen. Ik denk dat er andere mogelijkheden zijn. Zoals? Het, het had bijvoorbeeld gesierd als het, uh, de regering had gezegd... we gaan alleen een sportevenement om onze sporters aan te, kondigen, aan te moedigen. Maar we laten alle officiële plichtplegingen achterwege. Had gekund niet gebeurd. Tanja Ineke, voorzitter van het COC. Je hebt net uh, gesproken bij het hoge Was je tevreden over de opkomst? Ja, er waren ruim duizend mensen. heel mooi opkomst. Ook zijn het 500, maar de politie schatten van tussen de 300 en de duizend. Oké. Okay. Nou, ik download. weet niet. Ik heb het uh, van uh, nu.nl. Ja, yeah. <lacht> is een hele betrouwbare bron, toch? <lacht> Even een Ajit Bakas-vraag. Alles weten heb ik je net genoemd. Hoeveel mensen waren er? Ik heb geen idee. <lacht> geen idee. <Okay. lacht> uh, wat voor effect uh, Tanja Ineke heeft zo'n uh, alternatieve ceremonie nou? Ja, het heeft verschillende effecten. En het allerbelangrijkste is dat we daar met z'n allen hebben laten zien... dat wij hier in Nederland uh, protesteren tegen die anti-homo-wet in Rusland. En uh, dat we de uh, lesbiennes, homo's, bi's, transgenders in Rusland... een hart onder de riem steken. Wat wil je ermee bereiken? Uh, dat willen we ermee bereiken. Dat, maar goed, niemand luistert. En waarom nu? Hè? Want zeven jaar geleden werd Sochi volgens mij uitgekozen, als ik me niet vergis... Dus eigenlijk had hij die protesten veel eerder moeten beginnen. Dan had je misschien nu effect gehad. Kijk, de anti-homo-wet is uh, vorig jaar zomer is die van kracht geworden. Ja, maar daarvoor uh, waren ze ook niet zo heel erg vriendelijk, volgens mij uh, toch? Nou ja, en, kijk, uh, uh, uh, dat is zeker waar. Uh, uh, maar die anti-homo wet die heeft het uh, echt. En dat hebben we echt gezien uh, aan, aan de beelden van de afgelopen maanden, echt uh, in rap tempo verslechterd de situatie daar. Uh, nou ja, nu staan we voor, voor het oog van de camera's. Uh, de Olympische Spelen natuurlijk uh, op Rusland gericht. En dat is de gelegenheid bij uitstek om te protesteren tegen die anti-homo-wet. Oké, okay, nou zijn er een paar Nederlanders daar. Waaronder ja. Mark Rutte, mm -hmm. de koning, de koningin. Wat verwacht je van hun? Nee, kijk, laat ik vooropstellen dat ik ook vind uh, dat die regeringsdelegatie veel en veel te zwaar is. Het Kremlin heeft dat zelf nog eens een keer bevestigd. Door te zeggen dat zij heel erg blij zijn met de, de zwaarte van de delegatie. Um, um, nu zij er zijn, uh, de, de delegatie, is het heel goed dat ze uh, aan de orde stellen dat die anti-homowet van tafel moet. Uh, ja, dus nou, dat heeft Rutte nu gedaan, in ieder geval met Poetin. En dat had hij ook beloofd aan ons. Ja, maar hij twitterde vanmiddag. van Ik heb Poetin gesproken. Ik heb nog een keer verteld dat het echt niet kan. Uh, uh, mission complete. Hè, zo, dat, dat stond er niet bij, maar dat dacht ik toen ik dat las. Nou, dat is niet zo hoor. Want uh, we hebben een regeringsbeleid uh, dat voorziet in uh, al jarenlange ondersteuning. Ook van de Russische uh, lesbiennes, homos, be, transgenders. Uh, en daar, daar gaan we natuurlijk ook nog wel een tijdje mee door. Dus ook voor Rutte zal het nog niet klaar zijn. Maar wel uh, zijn rol uh, richting Poetin vandaag in ieder geval. Hij gaat morgen praten met allerlei mensenrechtenorganisaties. Wat verwacht je daarvan? Um, ja, dat weet ik niet. Ik hoop dat hij uh, hen uh, ook een hart onder de riem steekt. Uh, wat, wat hij daar gaat vertellen, dat weet ik niet. Daar hebben we niet met elkaar over gesproken. Maar het is in ieder geval van belang dat er wordt geïnvesteerd... in langdurige, langjarige ondersteuning uh, van de Russische... Uh, van Rusland trouwens en ook de omgeving daaromheen. Hè, want het, het, het infecteert die wetgeving daar. Je ziet dat de landen uh, om Rusland heen... die wetgeving ook langzaam aan het adopteren zijn. En niet alleen die landen, uh, want ook in Amerika zijn er acht staten... die volgens mij ook niet zo'n fijne wetgeving hebben wat dat betreft. Ja, ik las daar... Ik las daar wel iets over, maar er is toch wel echt een verschil. Dat zijn verouderde wetten die nieuw, ook veelal niet worden toegepast. En daar is ook een staat die gewoon de burgers beschermt. Alle burgers, ook de LGBTs. En dat is in Rusland duidelijk anders. Johan Kenkhuis, de Olympische Spelen zijn net geopend... en dat betekent dat je altijd een Olympier in je midden moet hebben. Jij bent, uh, ik mocht je geloof ik geen Olympische held noemen... Hè, maar je hebt wel een nee, zilver, zilver uh, uh, in Athene gewonnen met de estafetteploeg. Uh, hoe, hoe noem je jezelf dan als je als je medaille hebt gewonnen? Nou, ik, ik ben altijd meer voor Olympier. Ik ben ook niet voor oud, voormalig of ex, want dat klinkt ook allemaal zo oud. Je bent het gewoon. Je bent in principe gewoon Olympier. Ja. Um, je bent zelf uh, open over je homoseksualiteit. Uh, dat waren niet alle sporters die daar aanwezig waren. Heb je naar de opening gekeken? Ik heb gedeeltelijk naar de opening uh, gekeken, ja. Vul je iets op? Je nou denkt... ik vond, euh, nou ja, kijk, het, is, het is natuurlijk een fantastische show. Er ging wel iets ongelooflijk mis met het uitklappen van een van de, van de uh, Olympische ringen. Nou, daar werden natuurlijk allemaal weer grapjes over gemaakt. Uh, afraid to come out, uh, stond alweer op, uh, op Twitter. Dus dat was eigenlijk ook alweer heel geestig. En ik vond de speech van, uh, van IOC-baas uh, uh, Bach, die, die had wel een paar accenten. Het is natuurlijk allemaal heel subtiel. Maar die hoorde ik wel, een stuk of twee, drie waarin hij het erg had over respect naar elkaar toe... over diversiteit, dat dat heel belangrijk is in de sport... en uh, dat de discriminatie absoluut niet uh, toegestaan is. For what's it worth? Het viel me wel op. En daar was je blij mee? Ja, de manier... Je moet het zien. Uh, hoe die het zei, nee, maar wel met zijn blik in, in de ogen. Je kan dat nu heel moeilijk navertellen, maar uh, dat is in ieder geval wat ik erin zag. Oké, okay, we doen de vreselijke dan vraag Als jij nu in Sochi was geweest, was je er überhaupt heen gegaan? Ja, dan had ik schaatsen onder moeten binden ja, of zo. Nee, maar goed, nee, ik, even, ik begrijp op, je op, punt. Ach, ja. Uh, ja, ik denk het wel. Want sporters die gaan toch naar de Olympische Spelen. En waar die dan ook is. Uh, wij, het interesseert ons helemaal niet waar die, waar die Spelen nee, maar, is. En je zat. kan, nee, nee, nee, Olympische Spelen is een instituut. Daar word je met dat virus word je geïnfecteerd al van jongs af aan. En je gaat, en natuurlijk is het wel uh, moeilijker als het naar een plek als Sochi uh, gaat. Oké, okay, maar je zegt in principe ieder land. Dus wat ze daar ook met mensen of met mensenrechten doen, maakt niet uit. We gaan naar sporten. Nou, ik, ik, he, ik ben veel meer voor dat het IOC juist in het vroege stadium, zeven jaar van tevoren, veel zorgvuldiger een land uh, uitkiest om die Olympische Spelen te organiseren. En ik denk dat het daar in eerste instantie al mis is gegaan. In welk land zou het nog kunnen dan? Is een beetje de vraag. ja, dat vraagt me af, want ja. in Rio de Janeiro zijn ook altijd uh, all allemaal weer vreselijke geluiden over mensenrechten en uh, arbeidsomstandigheden. Dus... Nog even twee collega-Olympiërs, als ik ze goed uitspreek. Belle Brokhoff, snowboarder, die zegt ik ben niet bang om mijn mening te geven. Uh, nadat de Spelen voorbij zijn, ze zit lesbienne. Uh, maar ik wil geen enkele official een aanleiding geven om mij opzij te zetten of mij aan de grens tegen te houden. En uh, Anastasia Boeskis, schaatser van het Team Canada, die heeft er dan wel weer iets over gezegd. Ja. Waar voel je het meeste thuis bij? Uh, beide, want iedereen heeft de vrijheid om wel of niet iets te zeggen. Maar je moet wel rekening houden dat. Uh... Maar wat heeft meeste zin bedoel ik? Wat heeft meeste zin? Het ligt eraan nou wat je voorop zet. ja, is toch uh, die, die, die, die, die jarenlange droom om deel te nemen aan de Olympische Spelen of om een persoonlijk standpunt te maken. Ik denk dat je alleen moet beseffen wat wil je ermee bereiken als atleet. Hè? Wil je alleen de autoriteiten uh, irriteren of wil je gewoon voor jezelf een standpunt maken? Laatste vraag voor jou. Um, boycott is er in ieder geval niet gekomen. Uh, een deel van de regering zit daar. De koning en de koningin zitten daar. Irene Wust is aan de man. Is dat nou allemaal erg? Ja, dat is niet aan mij om, om te zeggen of het ergens ja of Nee, maar ik, ik denk wel dat... Kijk, de Olympische Spelen is niet een middel om een maatschappelijk probleem op te lossen. Het is wel een, een podium om het, om het te bespreken. En ik, dat gebeurt nu al jaren. En dat is het ook altijd geweest. En ik vind dat op zich een heel goed punt. En het is voor iedereen om te beslissen hoe ze dat podium betreden. En wat ze daar gaan zeggen. Het was wel leuk hè, mee te doen aan de Olympische Spelen, denk ik. Fantastisch. Dat denk ik mij ook al. Ajit Bakas, trendwatcher. Alles weten noemde ik je net. Um, heb jij een kaarsje neergezet op de gracht net? Nee. nee. Ik vind dit soort acties... Uh, ik geloof niet dat het wat oplevert. Uh, ik heb vaak met Russen te maken gehad. Het is een dictatuur. En in die cultuur gaat het... Kei en keihard. Een kaarsje hier, een, uh, een, een bloemetje daar... of een, een, een, een, een vlaggetje, het helpt helemaal niet. Een dictatuur moet je dat op een andere manier doen. Ja, Ik denk dat het Westen bijvoorbeeld had moeten zeggen... die anti-homo-wet, fijn, u houdt niet van homos... wij bieden alle homos nu asiel aan. Alle Russische homos zijn nu hier welkom. Komt er een brain drain? voor heel veel talentvolle mensen? Dat hele Bolshoi-ballet, wemelt van de nicht, daar zijn ze apen rots op. Ga maar even door. Maar ook in de olieindustrie, ook wat dan ook... Zijn ze weg? Fijn. En dan stort het een hele hoop in elkaar en dan zie je het wel. Dat is één. Dat was een veel slimmere actie geweest. Wij, Europa, Amerika, wij bieden ze asiel aan. U bent nu welkom. Dat is één. Of ze weggaan of niet, dat is wat anders. Maakt niet uit. Het is een veel betere daad. Twee, het gaat helemaal niet om Poetin. Het gaat niet om de dictator, het gaat om de kerk. Het probleem is dat in Rusland een demografische oorlogsvoering voedt... tussen de moslims en de christenen. In het huidige tempo over, is over tien jaar... Moslo, Moskou heeft een islamitische meerderheid... en heel Rusland over twintig jaar. De christelijke kerk is, die vindt... De moslims, daar is de homoseksualiteit sowieso ingewikkeld. Die zegt die christenen, sinds die allemaal vrijheid hebben, homo, goed wat dan ook, gaan ze minder fokken. Moeten we niet hebben, dan moeten we weer gefokt worden. Dus als ze weer in de kast, gaan ze weer kindertjes, gaan ze weer trouwen. Net als Nederland voor de oorlog. Toen zaten ook al die homo's in de kast, gingen wel trouwen, kindjes maken en dat tussendoor in de bosjes rommelen. Dat is wat de kerk ook wil. Daarom wil die kerk ook dat homoseksualiteit weer strafbaar wordt. Het gaat alleen maar om demografie, het gaat alleen om fokken. En ze richten zich ook vooral op die mannen. Die vrouwen vinden ze heel interessant, want lesbische vrouwen maken bezig toch wat kindertjes. Maar die homomanen niet, die willen kunst of andere dingen. Dus dat is een beetje het probleem, die kerk. En niemand focust op die kerk. Niemand focust op die demografische oorlogsvoering. Het gaat alleen maar daarom. Terwijl Poetin het ook wel expliciet heeft gezegd. Het gaat om baby'tjes. Nergens andersom. Dan heb ik je net aangekondigd dat alles weten... Weet je dit nou echt? Of zit je me nou in nee, de maling nee, te nee, nemen? Nee, dit is echt waar. Ik, ik kom er vaker. Ik geef wel eens gastcolleges uh, op die, die club die Russische diplomaten opleidt. Ik heb voor de Russische ambassade in Oslo opgetreden. Ik ken ze. Okay. Overigens is het zaken doen buitengewoon leuk met de Russen... want ze doen allemaal bloot in de sauna. Dat is echt leuk. En er wordt veel geflirt. Dan ga ik nog even niet op in. <laughs> uh, ben, ben je zelf homo trouwens? Ben je zelf homo? Ik ben een die met mannen slaapt. nou goed. Ja, nee, ja natuurlijk, natuurlijk ben ik homo. Ja. Nou ja, tuur nee, niet, per definitie natuurlijk homo. Nee, nee, ja. hey, uh, Arthur Chapin wilde mee met uh, Rutte. Goed idee van hem? Nee. Uh, wat, je, wat wil je gaan doen daar? Zoals ik al zei, je moet, met een dictator moet je dat niet zo spelen. Moet je het heel anders spelen. Punt en die uit. cultuur zeker... Gaat gaat hard. Dus kaarsjes op de gracht, bloemen, eh, alternatieve demonstraties. Meneer Poetin is niet geïnteresseerd en de o, Russische kerk is alleen geïnteresseerd in kaarsjes in zijn eigen kerk. Wij begrijpen dus, als ik het goed begrijp, helemaal niks van de Russische cultuur. Nee, volgens mij niet. En daar zouden we ons in moeten verdiepen. Als je er wat wil bereiken. Maar joh, ik denk over een paar dagen zijn de Olympische Spelen voorbij, over een week of twee. Dan is iedereen het weer vergeten. Op naar de volgende. Dan jij en ik. Ik niet hoor. Nee. Nee, okay. nee. jij niet. Wij niet. Nee, zeker niet. Nee, ik, ik ja, weet je, um, uh, Poetin maakt de wet. Uh, dus in opdracht de, de, van de kerk. Hebben een deal. Uh, dat kan zo zijn. Uh, yeah. uh, maar natuurlijk richt je je tot de wetgever. Hij is degene die de anti-homo-wet heeft ingevoerd. En natuurlijk weten wij ook wel dat uh, wij niet door hier een kaarsje aan te steken... de situatie uh, in Rusland drastisch veranderen. Wat we wel weten is dat we daarmee de Russische lesbiennes, homo's, bi's en transgenders... echt een hart onder de riem steken. En dat maakt ze sterker om de strijd uh, voor te zetten. Ik heb vanochtend nog uh, een prachtige foto gekregen met From Russia With Love... Uh, als dankbetuiging voor het feit dat het... Dat hebben we na onze vorige demonstraties ook gekregen. Het is echt het heeft echt gewoon zin. Het heeft verder ook zin overigens omdat we zien dat het Kremlin de afgelopen weken zich al de hele tijd heeft moeten laten uh, heeft moeten uitspreken over die anti-homowet tot zijn grote ergernis. Maar hij heeft het wel moeten doen. He, dus al die druk van buitenaf die maakt wel dat hij het gevoel heeft dat hij er iets over moest zetten. Moest toch, mo toch, nog, toch nog even. Hè? Een discussie of het zin heeft of niet, daar kom je niet uit. Uh, vandaag in uh, Leningrad, als ik het me goed herinner, een lesbienne gepakt bij een demonstratie, het COC... en je collega's van het Russisch COC... Vandaag Sint-Petersburg. Sint Sint Sint-Petersburg, ja, neem ik niet ja. waarlijk. Um, um, je collega's van het Russische COC... die, die durven niet eens in, in Sochi te zijn... Dus wat helpt het dan om hier op de gracht hier 50 meter vandaan Ze te Zij voelen landen? zich dus enorm gesteund uh, doordat wij dat wel hier doen. Ja, wel gesteund. Maar ja. wat is het effect? Hè? Ajit Bakas zegt... Nou ja, kijk, ik, ik kan het heel uh, plat maken. Um, uh, zij waren daar bijna ten einde raad uh, in april... Hè, omdat ze heel hard gevochten hadden tegen die anti wet En het lukte maar niet uh, um, um, om hem van tafel te krijgen. En ze waren eigenlijk bijna zover dat ze de strijd wilden opgeven. En toen was zij hier, uh, de, de, die Anastasia Smirnova... Die die vandaag dus is opgepakt. Toen waren zij hier op 8 april. Toen wij daar bij het Scheepvaartmuseum stonden. En zij voelde zich zo gesteund. Dat zij de strijd toch weer heeft opgepakt. Nou dat is dus misschien iets heel kleins. Uh, in het leven van iemand. Maar dat betekent dus wel iets. Zij is de baas van, de, van, van het COC van Rusland. Als ik het zo even huiselijk mag zeggen. Uh, en zij voert de strijd daar uh, mede aan. Uh, en dat heeft dus effect. Het heeft gewoon echt effect. Chris Albers, je bent publicist. En in de aanloop naar de Olympische Spelen schreef jij al dat demonstreren tegen Poetin zinloos is, misschien op een andere wijze dan uh, Ajit Bakas net zei. Maar waarom is het zinloos? Uh, nou ja, kijk, ik bedoel, die wet representeert uiteindelijk hoe Rusland als land in elkaar zit. En ik weet niet zoveel van Rusland, maar wat je wel kunt zien. En dat kun je gewoon bij Nieuwsuur, als je gewoon even gaat zoeken, kun je dat gewoon vinden. Het is een hele conservatieve cultuur. Um, daar willen de homo's sowieso, ja, gehaat of wat dan ook, maar ik bedoel, hè, die zijn daar in ieder geval niet erg, uh, daar zijn ze in ieder geval niet erg voor. Die wet representeert dat. Je kunt je afvragen wat je van buitenaf daaraan kunt doen. Um, in die jaren 20. Ik weet niet wanneer we hier begonnen zijn, want mijn geschiedeniskennis laat mij daar, laat daar te wensen over. Maar dat hebben we ook zelf gedaan. Uiteindelijk moeten de Russen, je homo's, moeten dat zelf doen. En die moeten daar op hun eigen manier in hun eigen land. Uh, vorm aangeven. En het hoeft niet per se de manier te zijn zoals we dat in Nederland doen met vlaggen en met in roze slipjes bij op de, op de Kennel Pride en al dat soort dingen. Ik bedoel, dat is sowieso de vorm die zij zullen kiezen. De vraag is hoe dat daar moet. Dat kunnen wij niet zeggen. Wat heel interessant is is dat als je gewoon een perscommuniqué leest van de Russische homo's, is dat zij tegen een boycott zijn waar je heel veel Nederlandse homo's dan voor hoort pleiten. En je denkt, nou ja, waar gaat het nou om? Gaat het er nou om om de Russische homo's te helpen? Of gaat het erom dat wij hier ons eigen ding doen? Ik zou zeggen Zeggen, hier staan we allemaal om onszelf een heel goed gevoel te geven. We zijn heel leuk bezig. En dan denken we van, oh, we doen echt iets voor die mensen. En natuurlijk zou het best zo zijn dat er, mensen, dat er wat mensen zijn uit de nou Russische homo... Doen? Is dat dan jouw stelling? Nou, dat uh, nee, ik heb in mijn vorig stuk heb ik opgeroepen dat het COC uh, uh, publiek maakt... wat het giro-nummer is van de Russische homobeweging. Maar dat en dan mag helemaal dan... niet, joh. Nou, Eeg, dan, nou, dan ze weten jullie ze vast. Het jullie moment zijn... dat ze dat geld in ontvangst nemen, worden ze opgepakt. Ongetwijfeld. Maar waarom hebben jullie dat niet anders gedaan? Waarom ja. hebben jullie niet opgeroepen... tot een massaal asiel voor alle Russische homo's hier. Nou ja, daar, ja. ja, Omdat die mensen graag in hun eigen land, in hun eigen okay. cultuur, in hun eigen taal, in hun eigen omgeving, als homo of lesbo willen leven. Le maar ze kunnen leven. wel als het Kiezen, niet mogelijk is. is tegelijk, want het, wordt, het wordt hartstikke leuk nu, maar wel één tegelijk. Want anders hoort ja, maar als het dat niet mogelijk op. is, je, je kunt je kun kun je... Van, je kun van alles wensen, maar als dat niet mogelijk is, dan houdt het op. Verhoeven? Dat klopt. Als het niet mogelijk is, dan houdt niet alles op. Dan zul je een alternatief moeten gaan zoeken, maar dat alternatief is wat mij betreft niet. Om iedereen daar maar uit het land uit te gaan halen, want daar los je het probleem niet mee op. Want over tien jaar lopen er weer honderdduizend Nou, Ik heb hetzelfde meegemaakt in Suriname toen ik 18 was. En het was precies hetzelfde. Nou, het is niet zo erg als in Rusland. Viel oh, waar mee, oh. Maar in Suriname hadden we ook... En we hadden zoiets van wegwezen. En ik dank de Heer om mijn blote knieën dat ik weg ben gegaan. En natuurlijk, nu is het daar weer wat beter geworden. Maar jongens, je leeft maar één keer hoor. Uh... Niet iedereen kan er zich veroorloven om zo'n keuze te maken. Niet nee, iedereen heeft de vrijheid om te zeggen, weet je wat, ik pak mijn koffertje en ik ga. Nee, maar daarom zeg ik ook, waarom bieden we die mensen niet de mogelijkheid om degenen die dat wel willen, om dat wel te doen? Maar die mogelijkheid toch is... Ook, ja, er worden dan toch ook steeds weer kinderen geboren uh, daar. Jongens en meisjes die weer opnieuw... Uh, wat hun we nu zien is dat de, de, de homo-emancipatie... Ja, wat, wat nu gebeurt is dat de homo-emancipatie in Suriname mogelijk is omdat de Surinamers in Nederland als rolmodel fungeren. Dus die Russische homo's die dan hier goed zouden doen. Hier succesvol zouden zijn. Hier carrière zouden maken. Dan kijken ze daar naartoe. Zeggen ze shit dat wat hebben we laten niet. gaan. Ach, wat hoog, hoog, hoeveel, hoeveel rolmodellen zijn er wel niet in Rusland. In het ballet wat je net zelf ja. noemde. Die homo zijn en zeer succesvol in, in, in Moskou. En dat helpt dus blijkbaar ook niet. Je bent er niet alleen met, met, met rolmodellen. En, dan? Hoe dan, en doen dan? We dan? Dan doen we dus allemaal kaarsjes. <laughs> en dan? En dan? Dan gebeurt er toch ook niks? Wacht nou, even, Abels, maar uh, nee. Nou, nee, stop. Nee, dat vind ik van die goedkope nee, stop. platte. Stop. Stop. Stop. Nee, stop. Abas, jij zei net, laten we dan proberen om de Russische homo-organisatie te doneren. En dat, dat wordt wel heel dus makkelijk. Niet. Nee, dat nee, wordt heel makkelijk gezegd. Stegen nee, dat maak echt, maakt echt bezwaar tegen. Wordt ongelooflijk makkelijk Dan zeggen van dat kan niet. Ik kan dat niet overzien of dat niet mag. Dat zal ongetwijfeld moeilijk zijn. Maar het punt nee, is natuurlijk wel dat, dat wij in niet. deze mag, tijd... Dat mag niet. Dat zal best. Maar waar het om gaat is, is dat u een groot bureau heeft. Of in ieder geval een bureau. En u kunt uitsluiten zoeken of dat op, een, op dat een of andere slinkse wijze alsnog te financieren valt. Dat zijn, nou, dat is, dan, dat is dan heel jammer. Dan, zult, ja, dan, vind ik de, dan vind ik het voorbeeld van meneer Bakas vind ik nog steeds heel interessant. Want het is namelijk een andere manier... en het is een concrete manier om mensen te helpen. En nu zeker. heeft die mensen ja, niet wat geholpen. Het is het goed om te weten dat er middels in, op Europees verband... en Timmermans heeft dat recent nog bekend gemaakt. mogelijkheden zijn geschapen dat mensen... op basis van hun homoseksualiteit asiel aan kunnen vragen... in de Europese lidstaten. Dus daar zijn Mooi. allerlei voorzieningen al voor getroffen... Um, dus u alles weet er helaas Toch niet alles um, Met excuses um, Maar ik denk dat het, dat het ook niet Het gaat er niet om dat we die mensen weg moeten halen Het gaat erom dat we erom moeten zorgen Dat er nu, vandaag, morgen, in de toekomst een, een, een wereld ontstaat in Rusland Die voor iedereen daar goed is Want het gaat niet alleen over homo's Het gaat niet alleen over lesbos Iedereen die een minderheid is in Rusland Die heeft het moeilijk En of je nou een huidkleur hebt Of dat je een ander geloof hebt Er zit iets fundamenteel fout in dat land ook daar moet het aan veranderen. Oké, okay, even um, tussenstop. Jullie zijn het met elkaar oneens over de dingen die je zou moeten doen... om het daar te verbeteren. Als wij het daar hier, he, met onze vooruitstrevendheid... en laten we zeggen dat we redelijk progressief zijn... als het om uh, homoseksualiteit gaat. Als wij het nog niet eens eens zijn over wat we daar kunnen en moeten doen... dan wordt het natuurlijk sowieso niks. Ik ga even naar onze... wat ben ik dan zeggen? ex olympia uh, Nee, <lacht> nou zeg ik het weer fout. Uh, en ook niet held, gewoon Olympiër... Um, want je zat ernaar te kijken naar alle vier en je dacht... Nee, ik zat, ik zat heel aandachtig te luisteren. Maar het, het, is ook, het is volgens mij ook heel complex. Er is niet één antwoord, er is niet één manier. En ik weet niet wat de, de juiste manier is. Maar ik, ik ben wel met jou eens, Rob. Je moet het wel eerst hier met elkaar eens worden, wil je er iets gezamenlijks aan doen. Ik denk dat het nog even allerbelangrijkste proberen. is... dat we naar de LHBT's luisteren in Rusland. Hè. Dat is wat, wat Hans Verhoeven net ook al zei. Uh, zij weten het beste... hoe je daar de samenleving kunt veranderen. En daarom werken we ook zo intensief met hen samen. Het is een beetje flauw om te zeggen... dat wij hier nu alleen maar een kaarsje aansteken, Want wij doen natuurlijk nog veel meer. Uh, bijvoorbeeld via de Nederlandse ambassade. Wij ondersteunen de Russen bij de lobby, bij de VN. Uh, het zijn allerlei activiteiten die wij doen. Uh, en deze actie van vanavond... was een actie om in de hart een hart onder de riem te steken. En dat is ook dat helpt ook. Bakas. Volstrekt, zinloos, lief, goed geprobeerd. Uh, veel maar waarom waarom zit je nou volstrekt zinloos? Omdat, door, omdat, ik omdat kan de foto's laten zien van de mensen... die zich door ons gesteund voelen. Ja, dat is fijn. Uh, maar, uh, mag ik even uitspreken? Uh, ik vind het fijn dat ze zich gesteund voelen. Allemaal fijn, tranen in de ogen. Maar het levert niks op omdat het voorbij gaat aan wat er echt in dat land aan de hand is. En dat is inderdaad een land in enorme krimp. Enorme bevolkingskrimp. Grote economische problemen. Uh, en land uh, waar inderdaad een, een godsdienstconflict uh, heerst. Uh, en dit is vooral een probleem in de christelijke kerk. En als je gaat praten inderdaad... In als dat in in deel... ga je zelf herhalen. Dat, ja, dus, dat weten we. Nee, nee, dat weten we. Maar het, het lijkt net alsof jullie op twee verschillende niveaus bezig zijn. De voorzitter van het COC zegt hier luister eens. Tuurlijk, die snapt ook wel dat je daar niet uh, Poetin uh, zijn regime mee... Uh, Omver haalt dat je er in die allerlei wetten mee uh, opeens uh, in de ijskast gooit. Komt er een volgende Putin. Dan komt er een volgende Poetin. Maar ze zegt het helpt mensen omdat het ze ondersteunt, en omdat ze zich dan gesterkt voelen om puntje, puntje, puntje. Ondertijds. Jij zit volgens mij op een ja. agit, op een hoger niveau te praten, ja. hoger in dit geval. Misschien wel meer structurele oplossingen. Ja, ik, ik denk dat uh, uh, um, in dit soort landen worden dit soort issues gezien als luxe. En denken ze, jongens, luxe, daar hebben we geen tijd voor. En ze zien het ook als decadentie. Ze zien het als decadentie, westerse Wat wordt precies gezien als luxe? Ze zien uh, uh, dit deel van mensenrechten en uh, uh, inderdaad de vrije leefstijl voor homo's. Dat zien ze als westerse decadentie. En ze zeggen, daar hebben we geen tijd voor, hebben we geen energie voor. Hebben we hebben andere problemen. Dat gaat voor. En vervolgens besluit je, Voorhoog. weet je wat, we laten het maar en we doen we niks. Nee, want dat is nee. nou juist ja, precies. Uwers, raar, ja, ja, ja, ja. Dat is precies het rare aan deze, aan deze demonstratie, vind ik. Zit er zit een soort idee in. Alsof mevrouw Bussemaker en het kabinet niks doen. Nou, ik bedoel, lees gewoon de, Kamervragen, de antwoord op kamervraag van D66. Nou, het kabinet doet heel erg veel. Meneer Timmermans ja, doet Maar er is, het op, veel maar zegt, er is vrouw ook vrouw niemand... Het ook. Wij hebben dus dat precies het pleidooi wat jullie houden. Maar ik heb, ik heb vanavond niet gezegd dat de regering niks doet. Ik heb gezegd dat ze op dit punt, waar het betreft de, de, de Olympische Winterspelen... dat ze hier de plank volledig mis hebben geslagen. Hier had het de regering een verschil kunnen kunnen maken. Niet alleen voor de eigen achterban... maar ook en vooral, en dat is nog veel belangrijker... voor de homo's en lesbos daar. Door te zeggen... jongens, of we gaan niet, of we sturen een andere delegatie... of we gaan alleen de sporters... Uh, uh, aanmoedigen. Maar... Voltallig. daar. Nederlands wat u nou zegt. Want ik bedoel, dat suggereert dat mensen in Rusland doorhebben dat Maxima daar nu op de tribune ja, zit. Ja, mensen dat hebben door. Niet, dat door. Mensen hebben Dat zo. door. En misschien niet de, de man is een niet... sportliefhebber. Die vindt het leuk om daar naartoe te gaan. Die man heeft een zwaar uh, leven. Laat die man daar leuk naartoe gaan. Rutte heeft even tegen Poetin nog ik een vind keer gezegd. Echt nog een keer gezegd. Dat, dat er moord worden in, in Rusland. Daar heeft Rutte vandaag nog een keer zijn verontwaardiging over uitgesproken. Dat is zeer in de man te prijzen. Dat is in lijn met wat Nederland al decennia lang, uh, decennia lang zegt. Dus eerlijk gezegd, ja, daarmee is toch een beetje de kous af. want het is een soeverein land. En het enige wat je kunt doen, is je kunt kijken naar hoe in dat land naar deze thema's wordt gekeken. En daar zou je bij aan kunnen sluiten. En als je dat niet wil doen, blijf je altijd aan de zijlijn staan, blijf je altijd zeggen, ja, daar is het heel slecht. Nou, zij vinden ons ook heel slecht, gaan wij ook niks mee doen. Precies hetzelfde. Succes ermee. De voorzitter van het COC heeft het laatste woord vanavond. Vechtende homoseksuelen in de bus, hè? als jacht. Het zou zomaar, het zou zomaar oh kunnen gebeuren. Niets doen is geen optie. Niets doen is geen optie. Maar het goede doen moet de optie zijn. En hier in de bus wordt betwijfeld door sommigen of dat het goede is. Ik ben het helemaal met Johan Kenkhuis eens. Er is niet één goed ding, er zijn vele goede dingen om te doen. Het lijkt wel een tegeltjeswijsheid ja, voor het weekend. Ja. En nu gaan de klokken hier ook nog op de westertoren. Nee, dat hoort u niet. Het, het kan eigenlijk niet mooier eindigen vandaag. Uh, ik dank jullie allen. We zijn er nog niet uit. De Olympische Spelen zijn begonnen. Morgen de 5000 meter goud voor uh, Kramer. Kan hij missen. Tenzij er natuurlijk weer iets misgaat bij die wissel. Zo direct in twee dingen. Oud schaatscoach Ab Krook. Die met pupil als Ria Visser en Bart Veldkamp zilver en goud binnenhaalde. Um, er wordt met hem gepraat over hoe kan het ook anders de Olympische Spelen van nu. En wie weet komt datgene wat we die hier met elkaar bediscussieerd hebben, ook nog wel even ter sprake. Aanstaande maandag om 8 uur is 1 op straat er weer. Maar nu eerst het NOS Journaal. Dit is Radio 1. De 22e Olympische Winterspelen zijn geopend met een feerike show. Om half acht Nederlandse tijd verklaarde de Russische president... Vladimir Poetin de Spelen voor geopend en werd het Olympisch vuur ontstoken. De Russische politie heeft zeker 14 homorechtenactivisten aangehouden. Ze werden aangehouden in Moskou en in Sint-Petersburg. De demonstranten in Sint-Petersburg rolden een spandoek uit... met de tekst van het Olympisch Handvest tegen discriminatie. Ze werden meteen ingerekend. De passagier die probeerde een Turks vliegtuig te kapen is overmeesterd. De man was stomdronken en wilde het vliegtuig naar Sochi laten vliegen. De piloten overtuigden de man ervan dat ze inderdaad naar Sochi gingen... en waarschuwden de autoriteiten. Ze vlogen naar Istanbul en daar werd de man overmeesterd. En de premier van de regionale regering in Bosnië... heeft zijn ontslag aangeboden. De demonstraties in Bosnië liepen vandaag uit de hand. In het hele land werden vernielingen aangericht... en het presidentiële paleis van Bosnië werd... In brand gestoken. En dat waren de hoofdpunten uit het nieuws. Radio 1. Max. Twee dingen. Met Alice de Bruin. Hele goeiemiddag. Goedemiddag, Wat zeg ik nu? Half negen s'avonds. Goedenavond natuurlijk. Welkom bij Twee Dingen. Vandaag is mijn gast, u hoorde het erop, Oudkerk net al zeggen, Ab Krook. Hij is coach van de schaatsploeg bij acht Olympische Spelen geweest. Met veel medailles tot gevolg. Want meneer Krook, ja, wij zaten vanmiddag eens na te denken. Acht Olympische Spelers en zoveel andere EK's, WK's, eh, NK's, noem maar op. Hoeveel uren heeft u eigenlijk op dat ijs gestaan in uw leven? Nou, dat, dat zou ik eerlijk gezegd niet eens. Weten, want er waren wel eens wedstrijden bij. Ik kan me herinneren dat ik bondscoach in, uh, of eigenlijk Boendestrainer, heette dat ook in Duitsland geweest ben. En daar hadden we wel eens dat we s morgens om half acht begonnen. Uh, met eerst een Dynamo Cup en daarna een World Cup. En dat we om acht uur klaar waren. En dan had je nog de voorbereidingen en alle dingen erbij. Dus die zijn eigenlijk niet meer te tellen. Ineke, mijn vrouw, heeft eens gezegd: je moet maar een tentje midden op de ijsbaan neerzetten. Kom maar niet meer thuis. Ja. Goed reageren kan op deze uitzending. Hashtag twee dingen. Welkom bij Max op Radio 1. Ja, Ab krook. Acht Olympische Spelen en natuurlijk al die andere kampioenschappen. En ik ga even een paar namen opnoemen. Annie Borkink, Ria Visser, Bart Veldkap, Ben van den Burg... Rintje Ritsma, Falco Zandstra, Leo Visser, Gerard Kemkers, Bob de Jong. Om maar een paar van uw pupillen te noemen. Uh, heeft u eigenlijk een favoriet? Mag je dat niet zeggen? Nou, Het is heel moeilijk te zeggen of je een favoriet hebt. Het is, het is zo dat elke sporter heeft zijn eigen bijzonderheden. En daar, daar beleef je ook met elkaar bepaalde dingen van. En uh, dat betekent dat, je, dat het eigenlijk niet vergelijkbaar is. Uh, je hebt ook sporters in een team. Die zijn allemaal anders. En die moeten ook allemaal anders zijn. Uh, dus je, je, je moet je daar eigenlijk een beetje buiten zetten. Je mag niet een favoriet hebben, vind nee, ik. Moeilijk is dat. Ik weet niet of dat ook bij voetbal zo is. We gaan heel even naar Richard van der Made, Vitesse, Ado Den Haag. Ja, een wedstrijd die wordt gespeeld in de Gelderdome in Arnhem. Het dak zit dicht, dus we zitten hier met z'n allen. 16.000 mensen ongeveer er behagelijk comfortabel bij. Het staat nog 0-0 tussen Vitesse en Aro Den Haag. Verschil op de ranglijst is groot. 22 punten. Vitesse nog altijd verwikkeld in de titelrace. Maar heeft wel wat schade opgelopen natuurlijk. Afgelopen dinsdag in de thuiswedstrijd ook toen thuis tegen AZ. Het verloor met 2-0. Terwijl Ado Den Haag de punten kei en keihard nodig heeft onderin. Ado Den Haag dat de meeste mogelijkheden heeft gehad hier in Arnhem. En dat is toch opvallend te noemen. Debuterend coach vandaag ook bij Aro Den Haag. Want zoals bekend Maurice Stijn is afgelopen weken uit zijn functie gezet. Ontslagen vanwege tegenvallende resultaten. En Henk Vrezer. Vroeger een collega ook nog bij Feyenoord van Peter Bos. De coach van Vitesse is nu de coach. Dit is belangrijk. Misschien Aro Den Haag gaat het straks op gebied in met Van Duinen. Maar Kasia zit er nog net tussen de aanvoerder van Vitesse. Bal gaat over de achterlijn. 33 minuten gevoetbald in Arnhem. En het kan nog niet echt boeien hier, het is 0 tegen 0. Ja, we gaan verder praten met Ab Krook. En uh, we beginnen maar even met de actualiteit uh, van vandaag. Uh, en het eerste wat u heeft uitgekozen, dat is dit. De Nederlandse delegatie. Het oranje van Nederland. Jawel. 31 atleten lopen mee van de 41. Die gaan deelnemen aan deze Olympische Spelen hier in Sochi. En de vlaggedraagster Jorien Thermos, heel terecht. De schaapster en de shortrekster. Ja, Jorien Thermos er is veel over gezegd. Uh, ja, meneer Kook, vond u het terecht? Nou ja, ik, ik was heel erg verrast, moet ik heel leuk zeggen. En in, in mijn beleving vond ik het ook niet juist. Waarom niet dan? Nou, ik vind dat uh, uiteindelijk bij een opening... Hè, en dat zie je altijd, hè, dat dat atleten moeten zijn... die in het verleden echt uh, iets verdiend hebben. Hè, die, die op welke wijze, ook door een aantal jaren dat ze meegedaan hebben... Om, om medailles die ze gewonnen hebben. Uh, kijk, als we praten over Bob de Jong... je zei net mijn, uh, dat ik die maar ik heb Bob de Jong nooit direct gecoacht. Hè. Indirect heb ik wel met oh, hem te sorry, maken foutje. gehad. Heel ja. veel. Maar ik had absoluut het uh, ja, eigenlijk heel vanzelfsprekend gevonden... dat Bob de Jong die en goud, en zilver, en brons heeft gewonnen... die wereldkampioen geweest is... die zoveel Olympische Spelen gedaan hebben, wat ook een hele bijzondere jongen is geweest... had ik het... Ja, ja In mijn beleving had ik dat absoluut uh, verwacht. Ja, en, en er werd wel gezegd hè, door Chef de Mission Hendricks... van ja, het is ook goed dat het weer eens een vrouw is. Bent u daar dan niet mee eens? Ja, dat is wel goed, maar we hebben in Salt Lake City was het ook een vrouw. Je uh, moet niet vergeten dat, uh, dat we daar de snowboards gehad hebben. En, en ja, dat, dat heeft met allerlei dingen te maken. Maar ik denk dat je moet gaan kijken, als je reëel bent... van nou, hoe is de situatie? Mm. Welke sporters komen in aanmerking? Hè? Bob de Jong kwam nu een keer in aanmerking omdat hij de vijf kilometer niet reed... Want hij is best wel eens creëren, denk ik, op het lijstje gestaan. En dan moet je keuzes maken en dan mag dat niet zijn, omdat het een man of een vrouw moet zijn. Hij liep trouwens wel mee, hè? Heeft u nog gekeken vanavond? Ja, ik heb gekeken, ja. En, en wat vond u ervan? Ja, ieder beleeft het op zijn manier. En uh, ik moet eerlijk zeggen, zoals ik het gezien heb, was, had ik er meer van verwacht. Ik had echt gedacht dat, uh, ja, Rusland, die bijvoorbeeld, uh, als je gaat kijken naar de venues, uh, als je een, een overzicht zag met al die lichten daar, dat vond ik echt, echt indrukwekkend, vond ik dat. Dat vond ik geweldig. En als ik dat bij me KZ vond, vond ik toch dat de, ja, de, de hele presentatie en alles, voor mij althans, uh, ja, wat minder spannend was. Ja, wat er meer van verwacht. Heeft u zelf trouwens vaak meegelopen als coach? Uh, ik heb verschillende keren meegelopen, maar ook niet altijd, want uh, dat heeft ook te maken met de, met de sporters die je begeleidt. Er zijn er ook bij die dan een wedstrijdvoorbereiding hebben, dat je andere dingen moet doen, want je moet niet vergeten dat wij, wij zitten thuis achter de tv lekker te kijken, maar die sporters en dat is bij elke speler wel weer wat verschillend, maar die vertrekken van het Olympisch dorp en vaak duurt dat twee of tweeënhalf uur, zeker in het verleden, voordat ze pas het stadion binnenkomen. En daar moeten ze nog anderhalf uur hierna gaan zitten kijken. U ja, trekt er een gezicht bij van. Ja, ik, nou, ik, kijk, natuurlijk, het is super hè, de Olympische spelen en het is een beleving als je daar binnenkomt, hè, met alles erop en eraan. En eigenlijk moet je zeggen, dat moet je meegemaakt hebben. Dat hoort erbij. Maar aan de andere kant kan ik me voorstellen dat er sporters bij zijn... die zeggen, nou, dat nu maar even niet. Nee, nee, dat kan ik me ook wel voorstellen. Het tweede ding wat u heeft uitgekozen uit het nieuws... Ja. Moet u zelf maar mee komen? Nou ja, dat is toch, uh, ik zou haar zeggen, uh, het gedoe rondom minister Plas, Plasterk, hè, met de uitspraken die hij gedaan heeft over het afluisteren en al het wat het is. Uh, wat ik daar gewoon heel erg aan vind, is dat alles toch al heel erg gevoed wordt en, en, en opgeblazen. En wat mij het meeste eigenlijk een beetje ergert is, dat uh, de politiek met z'n allen daar zo mee bezig is, dat uh, vooral de politiek probeert uh, ja, daar toch een beetje mee te scoren. Uh, een beetje voor de bühne noemen ze dat, geloof ik, dingen te doen. Ja en dat doen ze al een poosje. En uh, ik vind gewoon dat uh, de Kamer zich en, en de minister zich bezig moeten houden met ons land. Want er moet heel veel gebeuren. En als, meneer, uh, als minister Plas uh, Sterker het niet goed gedaan hebt, dan vertrekt hij maar. Maar daar moet niet zoveel tijd in geïnvesteerd worden. En het lijkt wel dat. Uh, uh, heel veel Kamerleden alleen maar bezig zijn van... hoe moeten we dat nou aanpakken? Er gaat heel veel tijd en energie in. En dat is eigenlijk de politiek bezig zijn met dingen... die niet direct zijn om de burger te helpen. Want ja. er zijn heel veel dingen in ons land. Ja, want u bent zelf ook politicus, hè? Dat weten veel mensen niet. Maar u bent uh, uh, in de raad... zit u van dorpsbelangen van de gemeente Meren, waar, uh, waar u woont. Ja. Ja. Uh, ja, komt u dit gedrag ook tegen in de lokale politiek? Nou, ik vind in zijn algemeenheid zie je... dat, dat, dat bijvoorbeeld ook raadsleden vooral met hunzelf bezig zijn of tegen elkaar bezig zijn. En, en nou, ik zit maar dan is dat niet een beetje politiek? Ja, dat is wat politiek, maar ik heb zelf een, een andere voorstelling van politiek. Ik vind dat je wordt gekozen door de burgers... en de burgers mogen van jou wat verwachten. En dat betekent dat je beslissingen moet nemen... ook als die eens een keer wat vervelend zijn. We ja, hebben uh, geen zin in dat politieke spel, bedoelt u eigenlijk? Nee, ik, ik, ik zit daar voor uh, dorpsbelangen... en ik heb het er overigens niet meer kiesbaar gesteld... omdat ik dat echt niet meer wist. Dat heeft wat ook, ik word wat ouder en ik vind ook dat jonge mensen dat moeten doen... Maar ook om andere dingen. Maar je ziet dat heel veel politieke partijen vaak, eh, ik zou haast zeggen, gehandicapt zijn eh, in, de, in de gemeentepolitiek door ja, het, het, de uitstraling die ze moeten hebben vanuit Den Haag. En dat, dat kan soms wel eens ten koste gaan van, van de belangen van de burger in de betreffende gemeente. Ja en, en, en zijn er eigenlijk overeenkomsten tussen schaatsers en politici? Nou, misschien niet tussen schaatsers. Maar als je coach bent, je bent bondscoach. Je bent topsportcoördinator, wat ik geweest ben. En je moet omgaan met heel veel partijen. Ik heb het in mijn periode meegemaakt met de KNSB. En met de, de komst van de merkenteams en alles. Ja, dan, dan moet je soms wel in ieder geval zorgen... dat, dat de mensen met elkaar door één deur kunnen. Ja, en en dat, daar, daar lijkt het dan wel een beetje op elkaar. Ja, wel ik. op een andere manier. Maar je moet, moet wel zorgen dat je met elkaar goed omgaat... en de juiste wijze dingen kan verwoorden. Max, twee dingen. met Ellis de Bruin en vandaag met App Krook, coach eh, bij acht Olympische Spelen en nou dat verwoorden dat lukt u wel geloof ik hè. Nou ja, soms wel, soms niet. Soms ben, ik heb denk twee problemen. Soms ben ik uh, te impulsief en soms wat te lang voor stof. Maar uh, voor de rest lukt het wel. Nou, we zullen kijken wat het vandaag wordt. Voordat we verder praten gaan we even luisteren naar iemand die u heel goed kent. Riemer van der Velden. Uh, hij, uh, zit in, uh, of hij geeft samen met u eigenlijk uh, advies aan het schaatsteam van Beslist.nl. De Wijze Raad. Abkoop Kroop, ken ik al, al heel lang van schaatsen natuurlijk. Dat is vroeger al een grootheid uh, geweest. Dus uh, ik weet dat Ab zelf redelijk kon schaatsen. En als coach en als bondscoach heeft hij natuurlijk het nodige bereikt. Ik moet zeggen dat Ab, die, uh, die gebruikt nog wel op stevig wat woorden. Heeft ook vaak prachtige verhalen. Maar, maar het enthousiasme wat eruit spreekt... Ja, Ab is een, een ongelooflijke toegevoegde waarde... En daarnaast uh, ja, is, die, is die heel positief altijd aanwezig. Ja, het is ook uh, wel vernieuwend in het denken over alles wat met schaatsen te maken heeft. Dan moet je denken aan, uh, aan de techniek van schaatsen, maar ook aan uh, materialen en kledingen. Maar waar AB ook heel, heel veel aardigheid aan heeft, dat is de ontwikkeling van de KNSB uh, in samen met de VVS. He, dat is de vereniging van, uh, van professioneel schaatsen, van de sponsorgroepen, dat daar uh, best wel wat verandering mogelijk is. Als ik een wijze raad aan Ap mag geven, dan uh, uh, is het heel duidelijk uh, doorgaan met dat enthousiasme wat je dus altijd uitstraalt als je op vergaderingen aanwezig bent en ook als ik jou een aantal keer voor de televisie of zo zie. Het is nooit een, uh, een zure man, het is altijd een vrolijke, enthousiaste kerel die schaatsen met het nodige enthousiasme brengt. Riemer van der Velde van Beslis.nl, de adviescommissie... waar u samen met me in zit. Ja, dat, dat, dat vrolijke van u, dat positieve. Ja, ik moet eerlijk zeggen, als ik de woorden van Riemer hoor... Hè, en kijk, Riemer is niet de eerste de beste. Dat is een man met zoveel ervaring, die heeft zoveel dingen gedaan... en een capaciteit, laten we zeggen, op het gebied van sport... op het gebied van organisatie. En als die dat over je zegt, hè, ja, dat doet mij wel goed... laat ik dat heel eerlijk zeggen. Ja, en, en hij zegt ook, dat weten heel veel mensen niet... u was ook een verdienstelijk schaatser, hè? Ja, verdienstelijke, maar dat was het dan ook Niet wel. Nee, Niet te bescheiden, hè? Nee, ik, ik heb geschaatst in de periode dat Art en Kees... dan laten we zeggen, er waren. En ik ben eens een keer derde geworden op de 1500 meter... bij het Nederlands kampioenschap. Ik heb een paar Nederlandse kampioenschappen gereden... een aantal wedstrijden, ook landenwedstrijden. Maar dat, uh, dat is geen vergelijk. Ik denk, als, als ik in deze tijd uh, had geschaatst... Uh, waarin veel meer teams zijn... waar veel meer specialisatie is... dat ik dan wel op één of twee afstanden uh, mee had kunnen doen. Want dat kon ik toen ook wel. Maar in het... Uh, in het allround schaatsen, zoals het toen was, daar kwam ik zeker wat tekort. Ja, maar, maar, maar goed, als u dan zo vaak als coach daar stond, heeft u nooit eens gedacht: God, ik had zelf gewoon willen schaatsen. Het zat er misschien toch wel een beetje in. Ja, nou of het er nou toch wel in zat, weet ik misschien niet. Maar ik, ik vind wel dat eh, naarmate we, eh, dat ik als, als trainer coach bezig ben geweest, en dat je allerlei dingen wilde ontwikkelen. En dat had te maken met de training, met, met allerlei faciliteiten. Vergeleken met toen, toen ik nog schaatste, ja, werkte ik gewoon. Hè, en ik, had, ik werkte in Amsterdam, ik had een oude met Centraal Station staan en de fietsstreek naar de Jaap-Ederbaan. Dus dat was allemaal heel anders. Dus Ik heb natuurlijk wel eens gedacht in zo'n situatie... met een aantal dingen aan te passen. Ja, dan, dan had ik het nog wel eens willen weten, hè? laat ik het zo zeggen. Kijk hoe het was afgelopen. Ja. Laten we even naar de voetbal gaan, alhoewel het volgens mij nu rust is. Richard van der Made kijkt keek naar Vitesse A door Den Haag. Ja, het is nog geen rust. Het is 0-0. 43 minuten van de eerste 45 zitten erop. En het is allemaal niet hoogstaand wat we te zien krijgen in de Gelderdoom. Vitesse moet natuurlijk voor het eigen publiek het spel maken. Maar het slaagt daar eigenlijk nauwelijks in. Is de bal vrij snel weer kwijt. En als je dat dan afzet tegen de maanden van de eerste seizoenshelft... met name in oktober en november toen Vitesse flitsend voetbal speelde... dan is dat toch de laatste weken heel duidelijk weg. Zes punten uit de laatste vijf wedstrijden. Daar word je geen kampioen mee... Vitesse staan nog wel in de bovenste regio's, maar de... Schade is toch behoorlijk. Na dinsdag de nederlaag tegen AZ, terwijl Ajax twee dagen later wel won. Nu misschien een aanval via Piazon, maar Ado Den Haag haalt weg. Ado dat in vonkelnieuwe hagelwitte shirts vanavond speelt. En onder leiding dus van een debuterend trainer ook Henk Fraser. Hij volgt Maurice Stijn op, die afgelopen week uit zijn functie werd gezet vanwege tegenvallende prestaties. Nu de fout bij jan ari van der Heijden. Daar gaat Malone voor Ado Den Haag, maar zijn schot ja, het is eigenlijk geen schot. Het zit een beetje tussen een voorzet en een schot in. Daar kwam nog wel iemand bij de tweede paal bij Ado Den Haag inlopen. Maar daar was de bal ook weer niet zuiver genoeg voor. Inmiddels over de zijlijn beland en Ado Den Haag mag dus op slag van rust een ingooi gaan nemen. En niet meer dan dat. Daar had toch wat, wat meer ingezeten voor de ploeg van Frezer die zich absoluut hier in Arnhem niet ingraaft. Ado heeft zelfs wel wat mogelijkheden gehad. Maar... Opvallender is misschien nog wel dat Vitesse dat natuurlijk hier thuis echt moet. Dat het helemaal niets heeft afgedwongen. Nu misschien nog een mogelijkheid voor Ado Den Haag. Maar de bal wordt geblokt in het strafstopgebied door Vitesse. Nee, het lijkt er nog niet op. Zeker niet wat Vitesse hier laat zien voor het eigen publiek. Het staat op slag van rust. 0 tegen 0. Vitesse Ado Den Haag. En ik praat verder in twee dingen met Ab Krook. Acht keer als coach van de schaatsers in de bij de Olympische Spelen. En, en morgen is dan de dag dat ze voor het eerst op moeten komen... de vijf kilometer. U weet als geen ander hoe de sfeer dan is in zo'n Olympisch dorp. Kunt u ons eens meenemen? Hoe, hoe is dat? Nou, kijk, je moet ervan uitgaan dat, dat zo'n eerste dag... Hè, nou, dat, dat is heel belangrijk... maar dan praat je over drie schaatsers van het Olympisch team... die moeten presteren. Dus die hebben een hele andere voorbereiding... als de sporters die twee of drie dagen later moeten gaan, gaan, gaan presteren. Dus je moet toch zien dat het heel individueel is... dat de coaches, en dat is nu wel... Een, ik zou zeggen, een andere situatie. Vroeger was je als coach, had je ze alle drie, laat ik het maar zo ja, zeggen. Ja. En nu heb je een coach van Sven, je hebt een coach van Jan Blokhuizen, je hebt een coach van, van kom eens even kijken, onze tweede man, de, de vijf kilometer rijder. Ik zei net al, ik ben net zo slecht <laughs> ja, ja. in naam als naam. Wij zitten alle twee. Ja, ja, ja, ja. Dus u moet niet naar ja, mij ja, kijken, want ja, ja. ik, ik weet het ook niet. Maar we hebben gewoon drie man met drie verschillende coaches. Ja. Is, dat, is dat een voordeel trouwens? Nou, nu? Dat is zeker een voordeel, omdat je kan ieder op zijn eigen wijze kan je die gaan. gaan Benaderen en begeleiden. Ja, want Terwijl, u moest ze vroeger allemaal. Dan, te dan doen. moest je het in drie of vier delen, hè, met, met de hulp van een fysiotherapeut of een arts. Dus ik, ik vind dit wel uh, ja, een, een groot voordeel, wat dat zijn moet. Ja, want, want ook, hè, als ik u even mag onderbreken. Eh, behalve dat u ze dan allemaal had. En je kon het wel eens uitbesteden aan een fysiotherapeut. Ja. Maar uiteindelijk moet je ze dan ook alle, alle vier misschien naar dat goud proberen te leiden. of naar een medaille. Ja. En voor wie, ja. voor wie ga je dan het meest? Ja. Vroeg ik me ja, af. Ja, ja, ja. Nou, je gaat voor iedereen evenveel, maximaal. Maar dat hè? kan toch niet? Jawel, dat, dat, dat is toch wel zo. Ik, je kan niet zeggen dat je gaat zeggen... nou jongens, ik hoop toch eigenlijk dat die wint of dat die wint. Nee, had u dat echt nooit? Op dat moment, dan ga je er zo in op in de wedstrijd, in de sport. Dat is zo geweldig dat je daar op dat moment... dat de een of de ander rijdt, ben je daar maximaal mee bezig. Dat, dat kan gewoon niet anders. Maar het is wel zo dat elke sporter een, een op een andere manier naar dat, dat grote moment toe gaat. En er zijn natuurlijk sporters bij die soms al wat te gespannen zijn. Die, die, als je gaat kijken dat ze moeten op een bepaald moment moeten ze presteren, dat is een, eigenlijk een omgekeerde u. En er zijn erbij die eigenlijk al, al te vroeg eigenlijk al bijna op hun maximum zijn. Dus, en noemt u een voorbeeld dan wat u meemaakt? Nou kijk, als je, als je een, een, een, een sporter hebt die, die uh, al, al laten we zeggen, al, al de dag tevoren al zo gespannen is en al zo bezig is, dan zal je als, als begeleiding, zal je je toch wat dingen moeten ondernemen. Zodat, laten we zeggen, de, de boog even wat minder gespannen en is. En is een voorbeeld dan van iemand ja, die dat, u heeft kun, gehad? Nou, er kunnen allerlei dingen zijn die op een zeker moment... Uh, een naam. Ik wil wel een naam. Nee, ik ga geen namen noemen. Nee, maar ik Nee, dat krijg ik al. <laughs> ja. u, ja. En ik ik dat al is niet omdat u slecht in namen bent. Nee, maar omdat dit, dit u eigenlijk nee, niks nee, wil noemen. Ja. Maar nee, waarom niet dan? Dat is nee, dan nee, weer een soort beroepsgeheim? Nou, nee, ik vind gewoon dat het heel goed is als je met elkaar... Kijk, je bent met de sporters bezig, Met elkaar 24 uur. En dat betekent dat je in die fase... Allerlei dingen met elkaar beleefd. En, en dit is nog niet eens zo spannend. Maar allerlei dingen doet. En ik vind dat je daar uh, respect voor moet hebben. Naar de hand ga je en, er niet over En ook niet klappen. twintig jaar later nog eens nee. even gaan vertellen. Maar goed, dan is het deden. Mr. of Mrs. X. En, ja. en wat doet u dan? Nou, wat nemen, maakt u mee? Nou, kijk, ik, ik zal wel een voorbeeld algemeen noemen. We hadden een keer een, een, een EK in Eskilstuna. Nou, dat is heel ver uh, van uh, het schaatsen. Het, het lange baan schaatsen. Als we daar uh, vroeger waar de baan was, dan wisten ze alleen maar een bandybaan. En daar hadden de sporters ook niet helemaal het gevoel dat, dat er echt wat aan de hand was. Ja, als je hier een veen binnenkomt, ja, op het moment dat je binnenkomt... dan weet je jongens, hier gebeurt nu wat. Hè? Daar zie je een, een, een, dezelfde parkeerwachter altijd met zijn baadje die uh, zegt, je komt binnen, je ruikt, maar daar niet. Uh, en dan ga je wat creëren. En ik weet wel dat ik in Eskilstoena gewoon een keer... een, ik noem het maar even een schijnconflict ge, gecreëerd heb. En dat was een beetje met een paar bestuursleden. Omdat die daar uh, toch wel een, een... ja, dat zijn wel goede slachtoffers daarvoor. Hè? Die je dan later weer heel slag... waardoor die mensen toch eventjes... Wat feller werden, hè? juist om daar naartoe te gaan. Hè? Dus om op die, dat goede moment te zijn. En het is ook wel eens een keer zo dat, je ze, dat er omstandigheden zich voordoen. waardoor je gewoon de sporter of de sporters. gewoon even wat mee moet gaan om, ik zou haar zeggen, wat kattenkwaden uit te halen. Ja, want, want wat doet dat met ze dan? Nou, dat betekent dat ze even met andere dingen bezig zijn. Kijk, en er zijn toppers die absoluut zelf de weg weten en dingen die ze moeten doen. Maar er zijn ook die op een zeker moment ergens een keer in een spagaat staan. En dan is het heel goed dat ze even afstand kunnen nemen met iets heel anders waar ze mee bezig zijn. En, en wat, wat, wat bracht u dan? Dat soort geintjes die u dan uithaalde? Of katten kwamen? Nou, wat deed u nog meer om, om nou, bij de Olympische Spelen ja, nou, ja, die spanning er een ja, beetje af te halen? Het kan zijn dat je met elkaar eventjes wat, wat anders gaat doen. Wat gaat fietsen, wat koffie gaat drinken, wat gekkigheid gaat uithalen. Ik, ik kan wel een voorbeeld noemen, want het is pas ook voor, uh, voor andere tijden sport geweest, even Annie Borking noemen, we waren bij de Lubbys Spelen daar en we hadden toen nog geen holland Heinekenhuis, zoals het nu is, maar er was een huis van het NOC. En uh, daar hadden we Robbie van Bozen, jongenheer, Robbie van Bozen, ik weet het nog wel. En die zat daar en die had allerlei video's meegenomen, maar met name ook van André van Duin. En uh, dan zie je gewoon dat de ene, en dat was Annie dan, die is verschillende keren s'avonds naar André van Duin gaan kijken. Want dan was ze even helemaal in dezelfde, hele andere dingen. Terwijl andere sporters dat helemaal niet wilden zien. Misschien ze er wel een irriteren bij wijze van spreken. Maar dat is een voorbeeld dat je kan zeggen... nou, daar kan een sporter die zich daarin voelt... die, die is dan even helemaal weg van, van het gebeuren. We zaten daar in, in een soort gevangenis. Of niet een soort, het was een gevangenis. Op stapelbedden enzovoort. Dus daar kan je wat afstand nemen dan. Ja, en dat is belangrijk, want die ontspanning... is dat dan voor een, een sporter eigenlijk de, de day before heel erg belangrijk? Ja, die is belangrijk, maar soms ook juist niet. Hè. Soms moet je juist uh, niet te veel ontspanning hebben. Je, de, de, je moet een goede balans vinden. Hè. En dat kan je als je... Ja, toch uh, langere tijd de sporter meemaakt en kent, dan zie je het ook al van, nou, die moet nu toch eens even weten dat we echt even mee bezig zijn, dat er morgen om kwart over twee uh, het moment is dat hij zijn maximale prestatie ja, moet leveren. Maar als coach loop je dan ook s'avonds door die door die kamers heen of over die gang om te kijken of ze het licht op een gegeven moment wel uitdoen en gaan slapen, dat ja, nee, nee. ze misschien zitten ja. te bellen met het thuisfront ja, dat ja, niet mag. Ja, ja, of ja, ja, ik ik moet zeggen dat je uh, dat is eigenlijk niet goed, maar. Ik, ik had het geluk dat ik op, op een of andere manier een extra zintuig had... dat ik over het algemeen wel wist wat er gebeurde. Ja, maar, maar hoe bedoel u dat? Nou, net, net zou ik zeggen. Ik bedoel, sporters konden bepaalde dingen doen... en vaak wist je het bijna altijd wel. Ja, ik weet wel eens dat sporters tegen mij gezegd hebben... Ap, we kunnen gekke dingen uithalen... maar op de een of andere manier kom je er altijd achter... of weet je het al van tevoren. En dat heb je soms ook door te anticiperen... Van als, je, als ik zelf op die stoel van die sporter zou zijn. Ja, en, en, en moet u wat dat betreft bijna... je bent een coach, dat is, dat is natuurlijk... je moet veel weten van de, van de, van de sport en van de techniek... Ja. maar eigenlijk moet je misschien wel minstens zoveel weten... van de psyche van een mens you <laughs> Dat, dat is wel de bedoeling hè. en dat lukt ook niet altijd. Dat lukt ook niet bij elke sporter, laat ik dat heel eerlijk zeggen. Maar je, je moet toch wel je kunnen inleven in de sporter zelf. Hè. Ik vind dat zelf heel interessant. Dat je probeert eh, eigenlijk ook een beetje te denken, zoals de sporter. Hè. En dan, soms moet je dat ook gelijk weer aan de kant zetten. Maar dat, dat moet je wel zijn. Je moet, je moet weten van hoe kan die gaan reageren hoe, of zij gaan reageren en hoe gaan ze daarmee om. Maar u kon dat goed, want u had zelf ook geschaatst. Ja, maar goed. Je, niet op dat je, niveau? Maar... Je moet daar vaak ook wat uh, zelf ook interesse in voor hebben, wat geluk hebben. Ik heb zo, bijvoorbeeld uh, uh, tot vorig jaar heb ik Red Bull Crest IJs begeleid. Uh, training en zo. En toen ze mij daar vroegen, heb ik dat eigenlijk alleen maar gedaan. Of niet alleen maar, maar gedaan. Omdat ik het heel interessant vond om eens in de huid van een sporter te te stappen, die Red Bull crest die Maar met wat, wat een, is dat dan? Nou, die gaan met een, een vreselijke vaart op ijshockey schaatsen van boven naar beneden met 70 kilometer per uur, met schansen, met springen enzovoort. Dat is een hele andere type sporter als bijvoorbeeld Bob de Jong of Sven Kramer. En ik vond het gewoon interessant om ook eens in, in hun huid te kruipen. En kijken wat er dan gebeurt. Ja, niet alleen wat er dan gebeurt, maar om, om mee te denken hoe zij denken en ook te kijken hoe je eh, met respect en behoud van hun ideeën zoals zij leven, toch een een beetje de, de, de rode draad naar de topsport te ontwikkelen. We hebben net in, in de uitzending hiervoor uh, bij Rob Oudkerken uh, gehoord... Uh, uh, discussie over de mensenrechten... die eigenlijk al ja. maanden ja. aan de gang is. Hè? Is dat nou een discussie, denkt u, die doordringt tot dat Olympische dorp? Nou, ik, zoals ik echte topsporters ken... de echte topsporters, daar, dat gaat volledig langs heen. Uh, topsporters zijn bezig met, met datgene wat ze moeten doen. Uh, Sven Kramer die is al, al heel lang bezig... en die moet morgen zijn vijf kilometer rijden... En, en die maakt zich daar niet druk om. En die mag zich daar ook niet druk over maken. En je zal zien dat de echte topsporters daar bijna niet mee bezig zijn. Maar, maar komt het niet binnen? Ik bedoel, topsporters lezen toch ook kranten? Luisteren naar maar de radio. Ze lezen heel TV. veel kranten en, en, en ze weten alles wat er is... maar je kan heel veel dingen lezen en zien en het ook naast je neerleggen. En als er al zijn... die zich. Of zeggen ze tegen elkaar dat gezeik het gaat over de sport? Dat, ik denk dat, dat, dat die uitspraak er zeker van zal zijn. Dat ze absoluut zeggen. En als er bij zijn die zichzelf daarbij betrokken voelen... om welke reden dan ook... dan zal dat zijn... Na de olympische spelen, maar ik vind het niet juist dat sporters om welke reden dan ook nu een statement gaan maken. Ze zijn daar om topsport te bedrijven, om plezier in een sport te hebben. En dat zijn zaken die je dan toch even aan de kant moet zetten. Ja, want die Cheryl Maas, wat we gisteren zagen, ja. met die handschoen, met, met, ja, met ja, die ja, ja. De, de, de regenboogkleuren. Ja, al, al, Was dat een statement volgens u? Nou, u bent een kenner. Het is wel heel apart. Kijk, voor mij zijn twee dingen. Ik vind het al bijzonder dat zij handschoenen had met de regenboogtrui. Ik weet niet of je dat provocerend moet. Regenboogtrui, sorry. <laughs> regenboogkleuren. Ja. Ik zat eventueel rennen te denken. Maar dat vind ik al. Dat je, je hebt olympische kleding. Hè, en dan moet je daar ook zorgen dat dat zo is. Dat je niet dat risico Loopt. En als zij een statement wil maken, moet ze het doen na dat ze opgetreden is als wedstrijden. Daarvoor is ze daar. En ja, dit, dit zag er wel uit als zijnde van... het kan zijn dat ze de camera wegduwde of de microfoon. Maar het kwam er wel zo uit. En ze had toevallig wel die, die, die handschoenen aan. En ik denk dat het voor de begeleiding... voor een Hendricks, die, die, dus Maurits Hendricks... die daar echt mee bezig is, ja, die moet dat wel onder controle houden. Hmm. Even naar morgen, want u noemde het al, de vijf kilometer. Laten we het er toch maar even over hebben. Een slechte loting voor onze Sven, ja. werd er gezegd. Vindt u hmm. dat ook? Nou ja, een slechte loting, vaak is het achteraf. Hè? Je, je hebt heel vaak dat, we hebben net Bob de Jong genoemd. Hè? Bob de Jong die reed in Turijn en daar won hij goud. En die reed voor alles uit. En ik weet zeker dat dat voor Bob heel goed was. Want Bob uh, reed zijn eigen race. Was met zichzelf bezig. En haalde het maximale eruit wat hij had. Dus het maakt helemaal niet en, uit, zegt u, voor Sven. Nou, in, in, in, in, het hangt van de race af. En in het geval van Bob de Jong was dat juist heel goed. Uh, je kan ook een race hebben. Dan je zegt, nou, ik rijd in de laatste ritten En dan kan ik het aardig allemaal goed bekijken. Maar uh, het is makkelijker als hij wat later rijdt. Want dan hebben ze grote concurrenten gereden. Maar het niveau wat uh, Sven heeft. En de wijze waarop Sven met zijn sport omgaat, dan denk ik dat hij morgen daar een tijd gaat neerzetten... waar ze allemaal zich op stuk rijden. Wat zou u tegen hem zeggen als u nu in het Olympisch dorp zou zitten... als coach? Even ja, kort. Ik, ik zou zeggen, Sven, rij en, en wees jezelf. Hè. Geef het beste wat je hebt. En je rijdt in een tunnel alleen met jezelf bezig. En dan zie je wel uh, naar de laatste rit waar je staat. Ja, waar gaat u morgen kijken? Ja, ik ben ook nog wel onderweg, maar ik denk... dat zal waarschijnlijk thuis zijn of onderweg. Dat weet ik nog niet helemaal zeker. Ja, kriebelt het dat u nou hier zit en niet daar? Nou, het, nee, niet meer. Het, uh, het beleven van de Olympische Spelen zoals ik het gedaan heb... dat doe je niet als je op wat afstanden bent. Dan zie je de wedstrijd anderhalf uur en dan, dan loop je weer rond. En uh, ik, ik heb inmiddels uh, gezien dat je de sport voor tv veel beter kan zien. Zo, nou... We gaan allemaal kijken morgen okay, voor die televisie of aan de radio niet te vergeten. Dank u wel, op Acht keer was hij dus bij de Olympische Speler als coach. En dit was Twee Dingen van Max voor vandaag. Ga naar onze website voor meer informatie, 2-dingen.nl. En op Radio 1 op deze zender na 9 uur WNL. En vanavond is Jan Dijkgraaf de opiniemaker. En maandag zijn we er weer met een persoonlijk en actueel gesprek. Tot dan. Twee dingen. Een programma.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 1945. Nederland viert feest en kan weer vooruitkijken. Maar eerst moet er worden afgerekend met landverraders. Ik kwam daar s'avonds de bevrijding in. Toen werden wij gelijk geajusteerd. Meer dan 100.000 mensen worden gevangen gezet. Ik was een kind van de NSB. Wat doe je met al die gevangenen? Na de bevrijding van de NTR. Vanavond vijf over negen op twee. Blokker Klassiek. Klassieke muziek voor iedereen. Nu als cd van de maand... Spiegel im Spiegel van Arvo Pert. Voor maar 2,99 euro. Voor de mooiste klassieke muziek. Ga je voortaan naar Blokker. Of kijk je op blokker.nl. Deze winter exclusief bij Trouw. 10 veelbekroonde films die je raken. Koop morgen Trouw. En ontvang de eerste film, dat leben der Anderen, gratis. Dit is Radio 1...